Kasper Meijer met het NOS Journaal. Spanje wil nog steeds niets weten van voorwaarden om geld te krijgen uit een Europees herstelfonds. Dit is een oorlog en in een oorlog stel je geen voorwaarden aan hulp, reageerde premier Sanchez op vragen van de NOS. De Spaanse regering is nog altijd boos over de Nederlandse opstelling. Minister Hoekstra wilde lange tijd dat landen alleen geld konden krijgen als ze ook hun economie hervormen. Volgens Sanchez was een excuus van Nederland over de uitlatingen van minister Hoekstra op zijn plaats geweest. Het wereldwijde aantal doden als gevolg van het coronavirus is te 200.000 gepasseerd. Dat meldde de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit en persbureau Reuters. Het aantal bevestigde besmettingen zal de komende dagen de grens van 3 miljoen voorbij gaan. De VS, Spanje en Italië tellen meer dan de helft van de sterfgevallen. De meeste doden vielen in de VS, dat land telt tot nu toe toe ruim 50.000 doden. Voor alle cijfers geldt dat ze een vertekend beeld geven, omdat de cijfers overal anders worden berekend en nergens compleet zijn. Structurele maatregelen om de droogte in Nederland tegen te gaan moeten sneller worden ingevoerd. Daarvoor blijft de provincies. Het is nu al erg droog en er is een grote kans dat dit jaar de boek ingaat als het derde zeer droge jaar op rij. In de hoogste Engelse voetbalcompetitie, de Premier League... kan mogelijk over enkele weken worden hervat, maar zonder publiek. Dat meldt Sky News op basis van bronnen bij de Britse regering. De overheid zou met sportbonden en medisch experts overleggen... over de criteria en omstandigheden waaronder competities kunnen worden opgestart. Het hervatten van de Engelse voetbalcompetitie zou daarbij de hoogste prioriteit hebben. Het weer vannacht opklaringen. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Komende dag in het noorden bewolkt, maar verder zondag... Het wordt 14 tot 19 graden. Op de Wadden iets frisser. Op Koningsdag vrij zonnig, maar soms ook wolken. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. in a daze and now the skies begin to fade Your baby